Het was in een leuke tent, in een hoek gespeelde band. En achter die waren, daar stond de Roze Marie. Ze had golf een grote bloem. Het was rond middernacht, ik had het nooit gedacht. We liepen in het licht der volle maan. We spraken met elkaar, toen werden wij een paar. En in die tent speelt nog diezelfde mens. En het is klein. Maar leuk cafeetje, en daar vond Amor zijn groot geluk. En denk ik steeds weer aan dat cafeetje, dan gaat de liefde toch nooit meer stuk.